Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het CDA heeft een nieuwe lijsttrekker. Het is Tweede Kamerlid Henry Bontebal. Makkelijk krijgt hij het niet, want de partij haalt in de peilingen maar zes zetels. Verslaggever Wilco Boom weet meer over Bontebal. Bontebal komt uit een groot gereformeerd gezin in Rotterdam. Groeide op in een volksbuurt. Staat ook bekend als iemand die een hekel heeft aan politieke spelletjes. Is afgestudeerd natuurkundige. Heeft verstand van energie en klimaat. Om die reden vliegt hij ook al een aantal jaren niet meer. Zijn grote gebrek is inderdaad dat hij nog behoorlijk onbekend is. En dat is altijd een, ja, een handicap in verkiezingscampagnes. In Polen zijn twee Russen opgepakt die Wagner-posters hadden opgehangen. De twee plakten het biljet op in Warschau en Krakau... met de oproep zich aan te sluiten bij het privéleger. Polen zegt dat de opgepakte Russen betaald zijn door de Russische overheid. Ze kunnen tot tien jaar cel krijgen. In supermarkten in Zevenaar en Dam in Gelderland vliegen de flessen water over de toonbank. Het drinkwater is daar besmet met een bacterie waar je ziek van kunt worden. En daarom moeten inwoners water uit de kraan voorlopig eerst koken. Maar veel mensen kopen dus flessen in. Bij de Jumbo in Zevenaar is er geen fles water meer te krijgen. En in een ziekenhuis in Arnhem gaat alles in zijn gangetje. Dat was wel even anders. Vannacht ging de spoedeisende hulp op slot, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Er was een waterleiding gesprongen op de verdieping waar ook operatiekamers waren. Die kwamen ook deels blank te staan. Het water sijpelde naar beneden door naar de spoedeisende hulp. Dus die moest per direct dicht. De patiënten die er lagen werden daarom snel verplaatst. Inmiddels is de boel weer open en worden ook alle operatiekamers weer gebruikt. Het weer zonnig en 23 tot 27 graden. Komende nacht, morgen vroeg een paar buien. En dan opnieuw zonnig en warm. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Roerenvarensveen en Nieuw-Vernam staat 3 kilometer file. Vertraging 10 minuten. En tot zover de AWB verkeersinformatie Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ik kan één ding zeggen, Benno. Mijn brievenbus staat altijd open, hoor. Oh ja. Voor de Dirty Cash. Dat oh. maakt me helemaal niks uit. Okay. Gooi er maar in, zeg maar. Het plaatje na het uh, nieuwste weer van uh, 4 uur. Joh, de Steve 4 en de Dirty Cash. Een lekkere gouden ouwe. We ja. Even lekker meegedaan uh, hier in de studio. Aan de Tolweg 10A. Het derde uur alweer, Benno. Tijd vliegt voorbij. Ja, het laatst. Uh, nou, ja, Het is pit-report-tijd, hè, normaal gesproken. Ja, kwart over vier. En we gaan niet naar studio Beverwijk, Nee, we gaan naar studio Assen. Want daar is Jacks Racing Day. En daar is onze pit-reporter Randall Assen. En uh, hij is natuurlijk van het ITCC. Uh, die doet daar uh, verschillende races uh, met een uh, enorm startveld. Daar uh, gaan we Randall over. Spreken, maar hij is daar niet uh, natuurlijk als enige. Ik zag op Facebook dat, uh, dat uh, Alert Kalf daar ook aanwezig is. In een race overal. Dus we gaan het van Rindel ook horen. En misschien zelf van uh, uh, Alert zelf wat uh, Allard Kalf in een race overal doet. Ja, waar ja. woont hij tegenwoordig trouwens? Want hij woonde in Zandvoort hij natuurlijk. Hij in Zandvoort, ja. Ik weet eigenlijk niet meer uh, momenteel waar Allard uh, woont. Ik zie er... hem nooit meer uh, met zijn bakfiets uh, door de Haltestraat heen rijden. Oh, dus, uh, in bakfiets? Ja, ja, ja. Altijd heel herkenbaar, uh, weet je wel. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dus, uh, op zondagmiddag uh, als o, de terrassen vol waren, dan kwam, ik, kwam hij dan even ja, ja, ja. voorbij scheuren. Ja, ja, leuk is dat, hè. <laughs> Nou, wie trouwens ook voorbij kwam scheuren, je begint erover, maar dat was vannacht, hè? Jij werd er wakker van, hè? Ja, van een motorfiets. Jezje. Ja, een geluid, zeg. En ja, ja. Uh, dat was een motorfiets en een politieman die op zijn fietsje door het dorp uh, reed. En uh, al surveillerend, uh, die zag in de Lorenzstraat een motorfiets rijden. En uh, met een luid, brullend geluid, zodat onze Rob daar wakker van werd. En, uh, met natuurlijk een opvallend hoog in de toerental. Dat hoor je dan ook. Nog meer extra geluid. En de motorfietser had geen helm op. Dus dat is kat uh, in de bakje voor oma Gent. En, um... Maar ja, dan heb je nog het verhaal motor versus uh, fiets. Ja, en die motorfietser die ging dus op zijn plaats. Hij ging, kwam ten val. En dat was natuurlijk erg fijn voor de agent... want dan hoefde hij er alleen maar naartoe te fietsen. En hij denkt, nou heb ik hem. Maar die motor... Even kijken, de, even kijken wat gebeurde er? Uh, de, hij fietste op de motorfietser af... En zag vervolgens dat de man weer op de motor stapte, deze startte en wegreed. Ah, dat is jammer. De politieman zette op de mountainbike de achtervolging in. Via de Thompsonstraat raakte hij helaas het gezicht kwijt op de Celsiusstraat. Maar hij had natuurlijk via de, zijn collega's via de portofoon al in kennis gesteld van het incident. Zijn collega stond met de fiets dwars op de Celsiusstraat. De motorfiets reed om hem heen. Ja, dat is natuurlijk logisch. Hè. Dat is, um, gaat er natuurlijk niet dwars doorheen. En ook deze politieman op de fiets... zette erachter dat is een beetje de comedy capers. Uh, dat, dat, dat, zie je het voor je. Je uh, zie je eerst de motorfietsen langskomen... en dan twee agenten op een mountainbike. <laughs> midden in de nacht. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, desondanks raakte de motor uh, uit het zicht. Nou, ja, uh, hierop werd de op de fiets. De hele wijk uitgekampt. En even later zagen de agenten... de betreffende motorfiets lopen... op de kammerling ordenstraat De motorfiets stond daar in een... Uh, stond daar geparkeerd... Was, was de motorfiets echt aan het lopen? Dat heb ik nog nooit gezien, een lopende motorfiets. Uh, nee, even kijken. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Even, even kijken, ja. Nou ja, goed. In ieder geval, Hij was waarschijnlijk uh, weggelopen en de motor lag op de grond. Was, uh, ja, de mo ja, precies. Ja. En, uh, nou ja, de, nee, de motorfiets stond geparkeerd en de, ah. de, uh, de bereider was er natuurlijk was er gesmeerd. Nou, in ieder geval, daarop werd hij aangehouden... en het bleek dus een 43-jarige man uit Zandvoort... die in de burgemeester van plein. Venemanplein... In zijn antwoord had hij uit de garagebox deze motor gestolen. Daar. Dus en hij wist waarschijnlijk niet dat dat ding zoveel herrie maakte. Anders, uh, nee, nee, anders had hij het wel gelaten. wel gelaten. En een echte uh, handige uh, motor... Uh, hoe, hoe heet het? Uh, uh, bereiden van een motor was het ook niet. Anders had hij hem wel een beetje doorgeschakeld... dat hij niet zoveel herrie had gemaakt. Maar goed, het feit dat uh, je van een uh, dorpsgenoot loopt te stelen... vind ik toch wel een hele ernstige zaak. En het is... Uh, maar goed dat de man is aangehouden en voorlopig ziet hij wel even achter slot en grendel. Dankjewel voor dat bericht. Ik heb een ander bericht. Ja, ik kwam uh, van de week een plaat tegen. Ik denk, die moet ik gewoon uh, gaan draaien. Want uh, ja. Ja, albedien, die moet ook even de oren spitsen. Gewoon, oh, uh, wat wat, uh, wat er aan gaat komen. Wat uh, ja. ja, je hebt natuurlijk uh, Nick en Simon. Uh, die zijn uit elkaar. Ja. Maar er is nou een uh, nieuwe band. En die noemen zich uh, Sik en Niemon. <lacht> <lacht> Sik en <and> Niemon. <lacht> Sik en <and> Niemon. <lacht> en die hebben een plaat uh, uitgebracht. Een soort festivalage. Uh, uh, ja, mm. Sik en Niemon uh, zijn hier. Uh, ja, ook als je de hoes ziet van de plaat. Dan uh, hebben ze inderdaad Nick en Simon uh, nagedaan. Gewoon yeah. heel leuk. Yeah. Sikke Nimon met de nieuwe single Aan vakantie toe. Oh ja, nou daar ben ik wel. Komt ie aan. Sikke Niemand. Run it, bitch. Ik ben verdomme naar vakantie toe. Ja. Ik zie die meiden op een TikTok. Gaan we naar een party toe. Wow, wow, wow. Of die mannen op een jacht. Allemaal niet moneydansie doen. Blijven door naar vakantie toe Ik ben naar vakantie toe oh, yeah. Stikke niet man het is aan Wil je niet zakken met je ass moet je gaan wow. yeah, Stikke niet man het is aan Murder op de dansvloer ring de alarm Serieuze moves neem me niet in de maling Ik ga op kamers in je akker, zet me daarin Dit is Legendary Sunny in de making Te veel money op een beat, breng bewaking BZN, bitch, zak naar beneden Ik zie het in je ogen, het is veel te lang geleden Ik laat je zweet in de haven op een bootje bij Maanlicht Het tsunami wat ik aanleg. Ik ben verdomme naar vakantie toe Ja Ik zie die meiden op een TikTok, gaan we naar een party toe Wow, wow, wow of die mannen op een jacht allemaal, allemaal niet moneydantie doen Ik ben verdomme naar vakantie toe Ik ben naar vakantie ik moet even met m'n me back in de sun, met een caprice sun Met een dunne kebab, sam awesome, tropical fun Op een andere doek, met een spannende boek Dit is andere koek, kijk mijn strandere look Ik heb een zonneklep en een cola calipo Rooie wangen zijn verbrand, ik lijk een pipo Gekke proppen, wil me paaien, zegt Chico Kom je naar de klok. krijg je van mij wel een mojito? Ik heb een zwarte paella, lig op het strand van Mabea En neem een slokje Estrella Damn. En ik lig op een sunnybeddy. Maar mijn pest is niet summer ready. Ik ben verdomme naar vakantie toe. Ja. Ik zie die meiden op een tiktok. Gaan weer naar een party toe? Wow, wow, wow. Of die mannen op een jacht allemaal maar niet dansie doen? Ik ben verdomme naar vakantie toe. Ik ben naar vakantie toe. Zet je radio ook in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Even op een ander circuit kijken, Benno. Goedemiddag ja. trouwens, uh, Rendel. Ja, hi, Hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Welkom uh, in de uitzending. Want uh, jij bent vandaag ja. he, niet in uh, Beverwijk, hè? Nee, ik zit uh, op het, uh, de Jacks Racing Day in het circuit van Assen. En ik zit tussen twee heel gezellige mensen hierin. Oh, en wie zijn dat dan wel niet? Nou, uh, Michiel Campagne, dat is een van de beste racers die met een rond kon gaan. Ja. En vanmorgen heeft iemand anders, meneer alt dat geprobeerd, maar dat ging allemaal niet zo goed. En die reed veel te braaf. Oh. <laughs> Vonden wij, in de regen. <laughs> oh, oh, kijk, ja, ja, in de regen. We, dus... hebben, we, we hebben namelijk, ben al nou heel simpel. We hebben hem geen één keer, maar ook geen één keer dwars zien gaan. Oké. Okay. Ja, dat is goed, hè? Goed, ja, hè? ja, dat is heel maar goed. Maar dat doet hij banden sparen. Maar dat is helemaal goed te begrijpen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Hij doet hij banden sparen. Ja, en ja. en, en um, laten we even de Jack Racing Day uh, met elkaar doornemen. Want het is niet een, uh, een, een dag. Het is, het is een heel weekend, hè? Drie dagen. Drie, drie dagen. dagen. Je was uh, drie dagen fun. En uh, ja. gewoon uh, en van alles te doen. Natuurlijk heel veel demonstraties van de Dakar teams uh, met uh, Tim. en uh, Ik weet, Tom en Tim heb ik wel gezien. Coronel. Ja natuurlijk met die buggy rondrijden en uh, oh, ja. vrachtwagens, maar ook uh, demo's met uh, driezitters, uh, formule autos en uh, is van alles te doen op het betekenen voor de mensen. Heel veel steentjes, heel veel leuke dingen. Ze kunnen karten, ze kunnen van alles. Eén groot familiefeest hier. Ja, ja. Jij zit met de Young uh, Challenge Club, zit je er ook. Uh, hoeveel races gaan jullie doen? Ja, wij hebben de V8 racecard challenge rijden hier. Een nieuwe serie die ik heb opgezet met alleen maar V8. Heel dikke auto's. So. En we hebben vanmiddag onze eerste wedstrijd wel in de stromende regen gehad. Dat is een beetje oh. Jammer. Oké. Okay. Uh, maar nu schijnt de zonnetje prachtig ja. hier. Het is prachtig weer. Uh, en die hebben uh, een eerste wedstrijd vanmiddag gehad. En morgen hebben ze nog twee wedstrijden. Oké, okay, en hoe Vorne, ging de wedstrijd? Ja, uh, rombelacht, nou niet rombelacht, nee. het zit veel mee, maar gewoon erg nat. Heel ja. erg nat. En, uh, maar een uh, mooie strijd gehad, ontzettend leuk. En uh, ook al het kalf heeft daar gereden met een hele, hele, hele grote smijl op zijn gezicht. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, het is, uh, ik, ik zag het tijdschema, Rendel. Uh, uh, maar dat is niet niks, hè. Morgenochtend om 8 uur begint het al. Tot, uh, en, de, en de laatste race uh, eindigt pas half 8. Uh, ja, ja, het gaat de hele dag door. Ongelooflijk het mag hem eens geluid mogen maken en dat is ook ja, natuurlijk leuk dus we hebben hier heel veel waar gemaakt hier. Oh, okay. Het zijn hele mooie races. Ja. De Master MX5 Cup hier en de Dutch met hele dikke GT en lp 3 auto's en dat soort dingen. En de Porsche Cup en zie je natuurlijk hier, heel veel van die Porsche's die er rondrijden. Ja. Het uh, uh, is prachtig met al die tents, met al die entourage en overal uh, waar je kijkt zijn mensen aan het sleutelen. Daar gewoon uh, één grote uh, park gewoon helemaal zoeken. Maar ook kart en motor races. En ook uh, 250 C uh, bronverliegeren, noem ik dat. Uh, gewoon die op <laughs> die Ja. Yep. Nee, gewoon, uh, die gaan zo hard, die dingen. Die, maar die... Er zijn. Uh, weet je, je hebt races. Ik heb hier een Michiel Campagne. Die denkt nog na tijdens de wedstrijd. Ja. Uh, uh, als die aan het racen is. Dat is ja. gewoon echt hardcore ouderwetse race die daar denkt. Ja. Die jongens in die 250 cc C zeker ga ik je nu al zeggen, die zit helemaal niks in aan te Nul. Oké. Okay. Helemaal nul. Ja, ja, ja. ja. Dus... Uh, ja zeg, Maar dus, zei uh, je nou dat alles kallend naast je zit? Die zit tegenover me op, oké okay. En die Z zit vreselijk met Michiel te babbelen. Okay. En die wil jij zeker even hebben. En je wil weten hoe zijn wedstrijd in de Kran was natuurlijk. Ja, we willen we, we, we, hem uh, ja, we eigenlijk wel even spreken. K Zou dat je kunnen? We we even spreken natuurlijk voor de radio. Nou, dat ja. is allemaal zand, want dan komt hij vandaan. Dus hij kent jou waarschijnlijk wel, nou of niet? Ja, hij kent mij nog wel, ja. Veugen, ja, Benno Veugen wordt heel <lacht> Ja, ja, daar heb je hem. Is die van Veugen dat? Ja, die van Veugel, Ja, dat, ja. Die, die zit in de studio. Daar. Bon Eugen ja. Nou gaan we ze vragen waarom hij zo verschrikkelijk wat je was ik hem niet was hebt zien gaan. Ga dat maar zo Ja vragen. ja ja ja is goed is goed. Dat nou, komt eraan. Ja, fijn dankjewel. <laughs> Nou, Allard Kalf, dames en heren, dat is lang geleden dat we hem op de radio hadden. Zeker, een hele tijd geleden. En uh, we zijn blij... Dit is de voicemail. <laughs> <laughs> Ik ben er even niet. Ja, ja. Hey Allard, uh, welkom bij uh, ja, je oude radiovrienden. Um, we zagen inderdaad een foto op Facebook, jij in een race overal. Is dat lang geleden? Nee, dat was uh, historische Grand Prix nog. Oké, okay, dus, toen heb je ook nog gereden. Dus ja, ja, nee, nee dat, dat, dat, dat is altijd wel. Al, uh, een maar... 5 6 per jaar, hoor. Ja, ja, en, uh, want dat is, is dat eigenlijk ook voor je racelicentie? Vraag vraagt me ineens af dat je eens in de nee, zomer tijd... Gewoon, dat is gewoon voor de lol. Ja, ja. Is dus dat... Maar... Die racelicentie is geen probleem, hoor. Nee, nee. Ik kan geld betalen, mag ik hem altijd weer verlengen. Al rijd ik geen meter meer. Oké, oké, oké. Dat okay. is die geldwolven met de knap. Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Zeg, eh... Uh, en uh, Ren of, uh, Allard, wat, um, in wat voor raceauto rij je dit weekend? Ja, dat is een hele bijzondere Chevrolet Transport. Dat is een, een, een Chevrolet Corvette, zeg maar. Maar uit het begin jaren 60. Er zijn er ooit vijf van gebouwd. Dus een, uh, een hele snelle auto. En uh, die is van Michiel, campagne. En uh, daar rijden we bij Rijnmond dit weekend. En okay. dat is superleuk. Ja, ja, ja. ja. En, en morgen ga je ook nog uh, van start. Ja, morgen ook nog. Ja. En nou, Rendel uh, was niet zo complimenteus over je uh, rij, uh, race uh, dit, uh, vandaag. Uh, maar uh, heeft hij gelijk of geen gelijk? Nou, kijk, bij Rendel is het al leuk als je dwars gaat en herrie maakt. Ja. En, uh, en, uh, en voor de rest interesseert het niet zoveel. <laughs> dus, dus, uh, dus ik heb gewoon heerlijk gereden en het is geen... Kijk, het is... Het is als je dwars gaat, ga je niet hard, hè? Dus, nee. dus je moet gewoon uh, zo hard mogelijk rijden. Dat vind ik altijd leuk. En ik vind het leuk om netjes te rijden. En, ja, je kan wel altijd dwars gaan, maar dat is er ook niet op. Ja, ja, precies. Dus, uh, dus, uh, dus Rendel, die lacht wel. Ja. Die, die roept wel wat, maar eigenlijk vind ik het ook weer mooi, wat ik gedaan heb. Ja, ja, ja. Wat uh, vind jij het grote verschil tussen het circuit op Arsen en Zandvoort? Het is verder rijden, hè? Ja, het is wat groter, hè? Dat, uh, nee, dat is, het is... Uh, het is, uh, het is, het is uh, het grote verschil is dat Zandvoort is, is mijn, mijn scree. Dat gaat door de duinen, op en neer en de blinde bochten. Dit is wel een heel leuk circuit om te rijden, moet ik zeggen. Um, maar op de race is het te leuker, want het is nu toch vrij en, uh, ja, dit is, uh, dit is vlak, hè. Dit is nu ja, ook te veel, ja. hè. En het is, uh, goed over, het is overzichtelijker, denk ik. Het is heel overzichtelijk. En het weer is altijd... Het waait wel minder hard vaak hier dan op Zandvoort. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> over Zandvoort gesproken, Allard. Wat ga je zelf doen in het uh, race, in het uh, Formule 1 weekend? Uh, via Play, hè? Via Play. Dus uh, ja, ik ben gewoon... Uh, ik doe mijn dingen bij Play. Ik de Grand Prix doe, en ik kijk nu al uit mijn Zandvoort. Ja, ja, ja. Ben je dan zelf ook op het circuit eigenlijk? Of uh, zit je in de studio? Ik ben de, hele week, ik ben de hele week in Zandvoort, jongens. Oh, gezellig. Kijk eens aan op het uh, oude vertrouwen plekje alarts. Ja, wat zeg je nou? Op het oude, vertrouwde plekje, toch? In Zandvoort. Ik zit op mijn eigen plekje waar ik gewoon al uh, alle Grand Prix zit. En uh, dat is een geheim plekje, maar ik heb het daar heerlijk aan bezit. Oké. Okay. Helemaal goed. Hoe vind je dat uh, werk uh, doen eigenlijk? Uh, ja, werk. Het is eigenlijk ook uh, gewoon leuk, denk ik. Dat uh, wat je doet uh, bij Play op dit moment? Ja, dat is werk, hè? Ja, oké, okay. ja, het is wel werk, maar volgens mij zie je het ook wel gewoon uh, dat, dat, dat, je, dat je het leuk vindt, of uh, dat niet? Nee, maar anders doe ik het niet. Hè. Ik doe alleen maar werk wat ik leuk vind. Kijk. Dus ik bedoel, dat, is, dat is heel simpel, dat doe ik al jaren, maar nee, dat is fantastisch. En Ik bedoel, ik denk dat het een hele leuke toevoeging is op alles wat er... Uh wat er is. En uh, ja, ik, ik vind het mooi, ik vind het leuk en het wordt goed ontvangen. Die vind ik ook leuk. Mooi, zeker. Ja, ik ben ook een, uh, nou ja, geen fan van uh, allard kalf Ik is ook weer een beetje overdrijven om, uh, dat nou, zo, om dat zo te zeggen. Maar als jij een uh, vrije training uh, doet, dan uh, ben ik toch wel weer uh, blij verrast. En uh, als de andere twee pannenkoeken er zijn, dan uh, vind ik het wat minder. Nou, ja, is rustig, rustig, hè? Nee, daar hoef je verder niks over te ja, dan, zeggen. Maar goed. Dat wel mijn collega's, hè? Ja, weet ik, beetje, weet ik. Een beetje respect, hè, voor die jongens. Ja, ja, oké. Okay. Ja, zeg, Rendel, jij, jij werkt ook nog voor ZFM, hè? En dat is ook geen Radio 3, hè? Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik zal me een beetje inhouden. Juist. Nee, maar ik vind het leuk als ik jou hoor. Laat ik het zo zeggen. Dat mag je zeggen. Kijk. Uh, Allard, uh, je gaat een, ja, uh, verder ja. denk ik een hele gezellig weekend tegemoet en, uh, ja. morgen nog een race rijden denk ik. Ja. En dan, uh, en dan over een week zit weer in Zandvoort, jongens. Ja, leuk, leuk, leuk. Helemaal goed, uh, en, uh, en Nou, zouden we Rinder nog even mogen? Want anders uh, uh, ja, gaat hij zo uh, verongelijkt misschien naar huis straks. Uh, dus nee, ben jij verongelijk als ze niet meer met je praten? Oh, niet wel. Nee, maakt helemaal niet uit. Maakt helemaal niet uit, jongens. Oh. Hey, uh, Bel hem morgen maar weer. <laughs> ja nou, <laughs> ja nou, hoor. Okay. Hé, hey, alles dan wensen wij jullie daar oh, nog een... Oh, komt hij weer. Oh, Hoi. nou, toch wel. Oké. Okay, ja, ja, ja. Nou, dan zeg, dan, zeg je, dan zeg je, wat bedoel je? Ja, ja, ja, precies. We moeten het even netjes afsluiten natuurlijk. Okay, en, uh, nou, doei. <laughs> zeg, Redel, he, he, heb, ja. heb je je verloofde bij je daar? Ja, is er ook. Ja. Oh, ja. kijk eens wat ja. leuk. En je die, die, die, die ziet, ziet al die mannetjes die hier kamperen met auto's onder een tentje. Die vindt het helemaal geweldig. Ja, ja, ja. ja. Helemaal, goed, dus, helemaal uh, goed. Helemaal goed komen. Ja. Nou, dan hoop ik dat, dat, dat jullie het droog houden. En uh, dat het heel gezellig blijft. En dat neem ik aan van wel. En dan uh, spreken we je volgende week weer. Helemaal en dan gaan we ook voor 1 hebben. Ja, precies. Komt er, Zeker. Komt er snel aan. Komt er, ja. snel aan komt er heel snel aan. Gaan we trouwens okay. naar 19, of 19, na 2025 ook gewoon uh, in Zandvoort houden? Ja, tuurlijk. Ja, hè? Ja. Ja, doen we. Gaan we gewoon doen. Oké, okay, ik ben ook helemaal ja. voor. Okay. Dankjewel, Rendel. Hoi, hoi, Rendel. En tot de volgende keer. Dat hoi. was uh, Rendel vanuit uh, Assen uh, bij de, de Jacks Racing Day uh, Benno. Samen met Albert Kalf. Zeker. En we nou, zijn er weer blij mee. En, ja, ik, uh, heb, uh, ik heb geen vrienden gemaakt bij Albert. Nee, mij, nee, dat, dat. Dus uh, dat wordt. Uh, we hebben wel wat recht. net. Uh, mm, Oké, okay. nee. <laughs> goed. Uh, Gaan we over nadenken hoe we dat uh, verder uh, kunnen aanpakken. Toch, Benno? Ja, ja, komt goed. Komen we wel uit, hè? Ja, hoor. Het CFM uh, Race Radio, wat we gaan doen oh, ja, over ja, twee ja. weken. Ja, ja, ja. Maken we het meer dan goed met vriendkalf, uh, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Hier is Back and forth. Zeker de single van Cameo, hoorde je. En back and forth na de Pit Report. Leuk dat we aller trouwens weer in de uitzending hebben gehad. Hele tijd geleden alweer, hè, Benno? Ja, jazeker, jazeker, jezje, zeker. Jeetje, jeetje, ja, ja, ja. ik nog vergeten te vragen waar hij nou tegenwoordig uh, verblijft. Ja, ja. Nou ja, goed, dat is ook privé. Dus ja. we hebben het alleen maar over autosport met Allert. eens um, even kijken. Uh, Beest van de Week. Hey, Beest van de Week, ja, ja, ja. En dat is Yogi. Yogi is een cho, -cho man van net anderhalf jaar oud. En uh, dat is een van die vele honden die in die schuur zat. Waar we het al weken over hebben. Een hele grote schuur blijkbaar met heel veel honden. En het is een hele vriendelijke hond naar mensen. Met uh, wat een, zoals het een, een echte cho-cho betaamt. Uh, beaamt. Uh, uh, maar hij moet natuurlijk wel even wennen. Dat is altijd zo met honden. Moet altijd, kat ook trouwens, even wennen. En zoekt een, een baasje die tijd en vooral geduld heeft. Uh, kinderen is hij niet gewend, want hij zat in die scheur. Uh, maar ze denken dat hij wel prima kan samenwonen met uh, kinderen. Als de nieuwe baasjes maar een beetje dat goed begeleiden. Andere honden, ja, daar had hij er genoeg van. En hij vermaakt zich ook prima op het speelveld van het uh, uh, dierenthuiskennemond. Uh, kinderthuis, moet je mij nou horen. <laughs> Hebben we daar trouwens nog een kinderthuis in uh, Zandvorst? Nee nee nee, nee, nee, nee. Hadden die... we vroeger. Ja, dat kost verloren, toch? Ja, ja, Nou, heel ja. goed. Ja. En, um, nee, in het dierenthuiskennemond. Um, ja, samenwonen zal uh, dat uh, prima gaan. Uh, loslopen, is, uh, dat moet allemaal winnen. En met katten zijn ze nog een beetje aan het experimenteren met uh, uh, Yogi. Want ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij is ook dus nog niet gewend om alleen thuis te blijven. Dat moet je rustig opbouwen. En eens even kijken. En dat zinnelijkheid, ja, dat is dan ook wel nog een puntje. Dat komt door, dat, door die schuur natuurlijk. En zoveel dus uh, soort uh, lotgenoten, want ja, dat is het dan wel. Dat werden die honden misschien allemaal niet uh, goed zinnelijk gemaakt... Nou goed, de kenmerken van deze hond is dat hij geboren is op 27 februari 2022. Kan bij kinderen, ja, moet bij soortgenoten, nee, je kan hem dus gewoon alleen houden. Kan wel bij andere honden, onbekend of hij bij katten kan, heeft geen speciale verzorging nodig, is gecastreerd. Onbekend of hij nog alleen thuis kan blijven, ik zei het al, maar dan moet er even rustig worden opgebouwd. Kan mee in de auto, gedrag aan de lijn is goed... Het beheerst nog geen basiscommando's, dus dat mag je allemaal zelf gaan doen. Is het nog niet helemaal duidelijk over die zindelijkheid Is een waakzame hond, dus dat is erg prettig. Een schofthoogte tussen de 30 en 50 centimeter. En vachtverzorging dat deze hond, die moet af en toe getrimd worden. Um, kan niet loslopen, maar het is wel te leren. Ja, dieren thuis Kenmerland aan de Keesomstraat nummer 5 En eens even kijken, dat kan onder de website ikzoekbaars.dierenbescherming.nl. Daar moet je helemaal zijn voor Yogi en zijn vrienden. Yogi, Yogi. Ja, ja, ja, ja. De... Zeker. Kijk jij wel eens Netflix? Zo ja, of ik Netflix? Ja, echt? Je, je, je, je, je, je, je, je, je verslijt alle series. Ja. En dan uh, <laughs> heb je altijd nee. de, de, de, de, de fictieve dramaserie Knokken of. Nee, die ken ik. Nee, niet. Ja, ja, die ik moet ik. Ik ben meer van een science fiction. Oh nee, Knokken of is uh, heel leuk. Uh, Belgische, Vlaamse serie. En uh, ja, daar speelt in onder meer uh, eigen, uiteraard ook uh, Nederlandse inbreng van Anna Drijver. Die speelt uh, ja. in uh, de serie uh, Knokken of. Uh, ja. Over de Vlaamse badplaatsen gaat het dan. Oké. Okay. En uh, ja, stel rijke jonge, jonge luien die daar wonen en die uh, allerlei avonturen meemaken. Ja. Dat gaat wel flink te keren. En er zit ook wel een stukje romantiek in. Oké. Okay. En degene die daar ook. In ...en ja. daar was ik weer enorm van onder de indruk. Ja. Dat is uh, Pommelien Thijs. Oh. Zij is een, een uh, Vlaamse zangeres. Net ja. begonnen eigenlijk. en Nog uh, ja, begin twintig is ze. Maar uh, ze speelt ook heel goed uh, in de serie uh, uh, Knokken of. Ja. En is enorm populair op dit moment. Wij gaan haar nieuwe single draaien. Droom het donker weg, zo heet hij.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 ZANG Daar nou word je toch vrolijk van? Hé, hey, hoor, de pommeling thuis en uh, droom het uh, donker weg. Een leuke plaat van inderdaad de actrice Zangeres uit België, Benno. Ja, ja, ja, ja. Jij hebt trouwens goed nieuws voor de horeca hier in Zandvoort. Zeker, de uitbreiding van de terrassen zijn tijdelijk toegestaan in Zandvoort. De gemeente Zandvoort heeft besloten dat ondernemers hun terrassen aan het Raadhuisplein, Gasthuisplein, Kerkplein, Kerkstraat, Zeestraat... En het badhuisplein mogen uitbreiden. Dit mag tot en met 10 september van dit jaar tussen 5 uur smiddags en sluitingstijd, maar niet later dan 2 uur s'nachts. Zo krijgt de Zandvoortse Horeca meer ruimte om haar activiteiten te ontplooien... zonder dat dit de ondernemers extra geld kost... want er wordt geen precario belasting over deze uitbreiding geheven. Dit betekent dat de horeca geen belasting betaalt voor het gebruik van de gemeentegrond. Aanleiding voor dit besluit is een motie van de gemeenteraad. De raad vroeg in deze motie aan het college de uitbreiding van terrassen... niet alleen voor de haltestraat, maar ook voor de rest van het centrum te laten gelden. Er zitten een paar voorwaarden aan vast aan de uitbreiding. De belangrijkste zijn... de uitbreiding is maximaal anderhalve meter... vanaf de bestaande grens. Er moet minimaal 4,5 meter ruimte overblijven... voor hulpdiensten of crowd management. Nou, Wauw, crowd management. Ja, wat, wat was dat ook alweer? Ja, dat is zorgen dat alles in goede banen loopt... tijdens een groot evenement. Oh ja, ja. ja, ja of een ja. drukke dag. Ja, ja, dat bezoekers... De, de stromingen van het publiek, hè? Precies. Dat, uh, nou ja, in ieder geval moet natuurlijk uh, een, uh, een zieke autootje er wel doorheen kunnen. Want anders uh, is het uh, heel erg. Uh... Nou, mooi dat het uh, mogelijk is tot 10 september, hè, geloof ik. Tot 10 september. Dus uh, ja, met de Grand Prix taba. hebben we gewoon lekker groter terrassen. Ja, precies. Helemaal uh, leuk. Nou, des te gezellig wordt het. Zeker. Nou, wat niet gezellig is... Oh. Van de week uh, overleden Robbie Robertson, uh, de uh, Canadese gitarist van uh, de band... Zo heette de band oh ja, ja. waar hij uh, in uh, speelde. En uh, juist dus op uh, afgelopen 9 augustus is hij overleden op 80-jarige leeftijd. Het is op zich wel een redelijke leeftijd uh, natuurlijk. Maar uh, altijd weer uh, trist nieuws uh, als je dat uh, hoort. Ja, zeker. We hebben een hele mooie plaat die we heel vaak uh, oh, van ja. hem gedraaid hebben. Ja, lekker hoor. Dat is zo lekker. Die stem als je dat hoort. Robbie Robertson in Somewhere Down the Crazy River.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 Het mooie muziek, hè? Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. Ik heb nog een andere mooie plaat uh, gevonden trouwens, Benno. Een beetje. Oh. Daar krijg je echt het uh, zomergevoel van als je deze plaat uh, gaat horen. Ja. Gaan we gaan hem gewoon helemaal draaien. De single heet uh, Only Crying. En is van uh, Keith Marshall. Blijft toch lekker, hè? Die zeegeluiden in deze plaat. Ja, op, lekker, ja, ja. Te lekker die zee uh, tekeer hoort gaan. Ja. Nou, dat hebben wij hier uiteraard ook gewoon uh, in Zandpoort. Dus, ja, uh, er zijn mensen in Zandpoort. Niks, uh, niks vreemds uh, voor ons, hè? Dat nee, geluid. Uh, er zijn mensen in Zandpoort die hoeven alleen maar het raam open te zetten. Precies, joh. Uh, only Crying van Keith Marshall. Jij hebt nog uh, wat bericht, hè? onder meer van uh, de NS. Die gaan heel veel treinen inzetten. Ja, de ProRail die kwam met een uh, speciaal bericht uh, van de week. Dat er uh, nou, bijna klaar voor 12 treinen per uur naar Rondvoort zou uh, koppelen. En um, nou, dat is de bedoeling dat er 12 treinen per uur gaan rijden. Uh, uh, dagelijks zo'n bijna 40.000 fans naar het circuit gaan brengen. En weer terug natuurlijk. En dat gebeurt allemaal van 25 tot en met 27 augustus. En dan gaat ProRail NNS weer een speciale dienstregeling... tussen Amsterdam en Zandvoort aan zee. Elke vijf minuten rijdt er een trein waar zo'n duizend racefans in passen. En deze diesregeling, zo schrijven ze, is een unicum in Nederland... en komt niet zomaar tot stand. Dit vraagt een intensieve samenwerking met NS en andere vervoerders. Goederentreinen worden bijvoorbeeld het hele weekend omgeleid... via andere trajecten. Storingsploegen staan paraat en de zullen langs de hele route zullen verschillende... Uh, ...ploegen paraat staan voor als het misgaat. Ook voor hun eigen IT-afdelingen, want zonder IT-rijden er geen treinen. Extra incidentenbestrijders die staan klaar als het dus ergens fout gaat. En zij zullen er alles aan doen om de reizigers die bijvoorbeeld stranden in een trein... ...zo snel mogelijk weer op pad te helpen, uh, want die race wil je natuurlijk niet missen. Nou ja, overwegen, we weten allemaal dat alle overwegen zo'n beetje in de regio gesloten worden. En dat dat gewoon omrijden wordt. Dat, jij moet ook helemaal omrijden, hè? Zeker, ja, dat is, uh, normaal heb je twee uh, spoorwegen waar ja. je overheen kan. Ja. Nou, allebei afgesloten, dus... Uh... Moet je nou helemaal via het Visserspad of Duimpieperspad, uh, trouwens Duimpieperspad was ik laatst ook nog... Ook allemaal hekken, hè? Dus je komt, je, ja, kom, je nee. komt er niet eens op, volgens Klopt. mij. Dat is niet nee, uh, nee, je kan uh, langs het uh, spoor lopen en dan kom je uiteindelijk uh, bij, het, uh, bij het, uh, de NS uh, kom je, kom je uit. Ja, ja, en daar ja. kun je de trap op, hè? Net als uh, de rest van uh, de mensen, allemaal. Uh, ja, ja. En dan richting het dorp lopen. Precies. Nou ja, treedt er een storing of gaat een trein kapot? Dat kan natuurlijk zo, maar het is allemaal techniek. En techniek gaat altijd een keertje kapot. Dan moeten ze ervoor zorgen dat het spoor zo snel mogelijk weer vrij is. En daarvoor hebben ze een speciale diesellocomotief klaarstaan op Haarlem. En daar, die wordt dan ingezet om die trein dan gelijk weg te slepen. En ondertussen moet er dan ook nog iets gebeuren met die uh, passagiers natuurlijk. Als die erin zitten, want uh, mijn ervaring is dat euh, nou ja, de treinen die van Zand wat afgaan... die zitten vaak leeg, behalve aan het eind van de dag natuurlijk. Maar er zitten ook heel veel lege treinen tussen. In ieder geval, het is een uh, intensieve samenwerking... tussen de NS en hulpdiensten. En dat is allemaal van cruciaal belang... om het zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Nou, eens even kijken. Ik had, ik had nog iets leuks over... Uh, oh ja, over het uh, Zandvoort Race Festival. Uh, dat tijdens het Zandvoort Racefestival zijn drie unieke selfie, selfie spots zijn er, uh, verspreid in het dorp. En daar kan je dus selfies. We zijn dus helemaal, uh, helemaal lijp in, uh, in Nederland om uh, nou in de wereld uh, om selfies te maken. En dat loopt niet altijd goed of. Als je de berichten volgt dan stort er weer eentje in een ravijn omdat hij iets te ver over de rand hangt om een selfie te maken. En, uh, maar in Zandvoort zal je dat allemaal niet gebeuren. Want begin bij het raadhuis. Waar een opvallende 1, 2, 3 blokken podium wacht om je passie voor het racen te laten zien. En daar kan je dus een selfie maken. Dan door naar het Venemaplein. Het wacht een bijzondere verrassing. Een indrukwekkende outline van het legendarische circuit. Daar kan je een selfie maken en vergeet niet een kijkje te nemen op het Badhuisplein waar je een nieuwe selfie-spot vindt... vol met historische racebeelden. Wauw. Uh, ja, dus... Nou. En vanavond kun je ook een uh, selfie maken... trouwens uh, op het Raadhuisplein... Hè, samen met uh, Yves Berensen. Nou, kijk eens aan. Oh ja, natuurlijk. Ja, Die staat Yves, er uh, Yves zit al in het hok. Nou, ja. uh, zeg maar. Die moet daar uh, de hele dag ja. en nacht uh, zitten. Ja. En jij uh, gaat er gewoon naast zitten. En dan sta je met Yves uh, op de foto. Precies. Dus je kan niet drie, maar vier selfies maken. Zeker wel. Nou, we gaan uh, de nieuwe single drive van Wolter Kroes. Hij is uh, net uit een uh, aantal uren is hij uitgebracht. En, uh, het is weer een leuke plaat. Uh, alleen uh, ja, met de NS. Uh, dan uh, tijdens, uh, tijdens de Grand Prix. Ja, Het gaat wel uh, druk worden dan. Hoor, als je meegenomen wordt naar de zon. Oh. Door je blik raak ik het kwijt. Ik ga gewoon terug in de tijd.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 Toen niets dat Ik neem je mee naar de zon. We samen het... Nou, de allergrootste hit van uh, deze Volter Cruise... is natuurlijk FIFA Hollandia. Die kennen we allemaal wel in uh, een hele leuke plaat, die die nou weer uh, uitgebracht heeft. Ik neem je mee naar de zon. Benno, wij gaan ook weer naar de zon, want het gaat de komende dagen best wel lekker zonnig worden hier in Zeker. Zandvoort. Zeker, Ja, ja, En uh, je hebt nog even een berichtje voor uh, mensen ja. die een pakketje missen? Ja, ja. Uh, kent iemand Allard Zoetman? Er uh, is een pakketje voor Allard Zoetman en dat is op het Krombomsveld nummer 36. Daar ligt zijn pakketje. Is verkeerd bezorgd, want Allard schijnt heel erg anders te wonen. Maar niemand weet uh, waar. En uh, Johan, die vraagt zich af uh, of iemand Allard Zoetman kent. Nou, ik. Uh, kan allemaal gereageerd worden via de Facebookpagina De Zandvoorter. Ik wens je een heel fijn weekend. Oké, okay, nou ja, jij ook, Benno, dankjewel weer. Ja, Zaterdag trouwens, uh, tijdens uh, de Formule 1, hè, dat weekend hebben we het dan over, ja. treedt ook uh, Marco Schuitsmaker op. Die heeft uh, de grote hit gemaakt, uh, de Engelbewaarder. Oh. Vanaf uh, tien over twee tot uh, tien voor half drie is hij op de arena stage op het uh, circuit. Uh, te horen en te zien. Marco Schuitmaker dus met uh, De Engelbewaarder en daar sluiten we mee af. Wij zeggen tot volgende week. Tot Dan tot week. zijn wij er weer. Pa. Hoi hoi. Oh ja, en Fred is zometeen non-stop, want hij uh, is even op vakantie. Hij heeft gelijk ook. Duizenden strepen, duizenden bomen, ben in gedachten, ben aan het dromen, je zit in een auto en voel me bevrijd.